Mautschreurs met het NOS Journaal. De Russische luchtvaartautoriteit zegt dat alle gegevens van de radar waarop vlucht MH17 is te volgen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gegeven. De nabestaanden van vlucht MH17 vroegen eind vorige maand in een brief om steun bij het opsporen van radarbeelden over het neerhalen van het vliegtuig.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 Drie Britse toeristen overleden na het gebruik van de witte heroïne. Het OM zegt in de zaak te weinig bewijs te hebben tegen de verdachten. Studenten krijgen meer te zeggen over de gang van zaken binnen hun instelling. De Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel van minister Bussemaker. De wet werd bedacht na de protesten vorig jaar van studenten van de universiteit in Amsterdam. Zij eisten meer inspraak. De Kamer nam vanmiddag een groot aantal wijzigingsvoorstellen aan met steeds wisselende meerderheden. De stemming over de hele wet is volgende week. De Amerikaanse popster Pharrell Williams is mede-eigenaar geworden van G-Star Raw. Het Nederlandse jeansmerk zegt dat Williams' imago goed bij het merk past. Williams werkt al eerder samen met G-Star aan de collectie Raw for the Oceans, waarbij ze kleren maken van plastic uit de oceanen. Hoe groot het belang van de zanger precies is, wil het bedrijf niet zeggen. Het weer vanavond vanuit het westen droger, later opnieuw buien, mogelijk met natte sneeuw. Morgen bewolkt, en ook dan kans op regen, het wordt zo'n 7 graden. En dit was het Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vertraging heeft het verkeer vanmiddag weer in de regio Amsterdam, net als gisteren. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt de Hoek en Nieuw-Venep 6 kilometer. Drie kwartier op onthoud heeft het verkeer op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. Op de A9 richting Diemen bij Diemen, drie kilometer en een kwartier op onthoud.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. We'll be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 to me.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 Thank you call Ik ben internet www.cfmzantvoort.nl cfm okay. one who took you.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 We're calling you